Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint de persconferentie van scheidend fractieleider Bram van Ooyek van GroenLinks... en zijn opvolger Jesse Klaver. De partij heeft bekendgemaakt dat Van Ooyek per direct zijn functie neerlegt als fractieleider. Van Ooyek was fractieleider van GroenLinks sinds eind 2012. In Nepal is opnieuw een forse aardbeving geweest, gevolgd door enkele flinke naschokken. Volgens de eerste berichten zijn daarbij vier mensen omgekomen... De nieuwe beving was zo'n 100 kilometer ten oosten van Kathmandu, maar werd tot in de hoofdstad gevoeld. Dat leidde daar tot paniek. Door de beving van 2,5 week geleden zijn er al ruim 8000 doden gevallen en 18.000 gewonden. Supermarkt Keten Aholt heeft bevestigd dat met Deleuze wordt gesproken over een overname van de Belgische concurrent. Gisteren waren daar al geruchten over. Tien jaar geleden mislukte een poging om samen te gaan. Analisten denken dat een fusie nu meer kans maakt. De huidige topman van Deleuze is voor het eerst niet iemand uit de familie achter het bedrijf, maar een Nederlander. In Bangladesh is voor de derde keer deze maand een blogger vermoord die kritiek had op de islam. Eind februari werd in de hoofdstad Dhaka iemand vermoord en in maart werd ook een blogger op straat doodgestoken, ook omdat hij kritiek had op de islam. Volgens de Europese inspectiediensten wegverkeer... is er in de afgelopen jaren zoveel bezuinigd op de controle op het vrachtverkeer... dat de veiligheid in het geding is. De Nederlandse inspectie zegt in het AD... dat het aantal inspecteurs met drie kwart is verminderd. Daardoor kunnen transporteurs volop schoemelen met de rij- en rusttijden. Ook blijft slecht onderhoud van hun wagens vaak ongestraft. Vooral transportbedrijven uit Midden- en Oost-Europa gaan vaak in de fout. Het weer... Er is veel bewolking en plaatselijk een bui en het zuiden is het droog. Vanmiddag kan in het westen wat vaker de zon doorkomen. In het noorden houdt kans op een bui. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 21 graden in Limburg. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. En de rand staat op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Gorkum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, voor de familie hoef ik u niks meer te vertellen. Want u kent mijn hele familie zo langzamerhand. Mijn zuster is getrouwd tussen twee haakjes. Ja, tussen twee haakjes. De zon is natuurlijk. Ze is normaal getrouwd. Maar... Ze heeft een leuke man getrouwd. De man is tandarts. Hij trekt met zijn linkerbeen. Zijn en, eng. Eh... Maar... Wat is het? Nee, je had zijn enkel verzwikt. Oh, je dacht dat hij trok met zijn linkerbeen. Ja, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. Nee, die man is tandarts. Is een leuke man. Heeft een hele goede praktijk. Met allerlei, ja, allerlei moderne apparatuur. Het allernieuwste uit Amerika. Je weet niet wat je ziet. De boor staat stil en de stoel draait rond. Maar het is een leuke man, ik vind hem alleen een beetje... Ja, ik vind hem aardig, maar ik vind hem een beetje bekakt, hè. Een beetje bekakt persoon. Ik zeg opzettelijk bekakt, want het is een man die nooit een vies woordje zegt. Nou, dat vind ik overdreven. Daar word ik doodzenuwachtig van van die man. Ja, waar ik zenuwachtig van, van die man. Die zegt nooit een vies woordje. Het minste, het minste geringste woord. Is een beetje vies. Hij zegt het niet. Nou, dan vertrouw ik het niet meer. Zeg maar. Als iemand zo, zo fijntjes is. Nou, dan uh, geloof ik het niet meer. Is mij te steriel. Ja. Ik vind een vent moeten ze een spetter weggeven. Allemaal. die man, ik word er zenuwachtig. Hij zegt, nou, van de week tot denk ik, wat zegt hij? Toen kom ik toevallig, kom ik zo binnenlopen en Ik zag ze allebei zitten, met zo'n gezicht was er een beetje onenigheid. Nou ja, komt in de beste families voor niks aan de hand. Dus ik zeg tegen Henk, ik zeg, is er wat? Toen zegt hij, toon. er zijn niet nader te omschrijven bestanddelen aan de knikker. Ja. Ja. Nou ja, dat is toch overdreven. Maar goed, er staat nou in het familiealbum. En een mannetje meer of een mannetje minder, dat maakt ook niks uit. Weet je wat ik zo leuk vind, mensen van een grote familie? Er is altijd feest. Bij mij in de familie, er is altijd, er is altijd. Dan is die jarig, dan is die jarig. Maar ja, we hebben nou wel met elkaar afgesproken. We geven elkaar geen cadeaus meer. Want ja, je kunt wel aan de gang blijven. Hè? Dan hebben we nou dus, hebben we een, uh, een envelop en die circuleert, hè? Ja. Er zit niks in, maar dat hoeft ook niet. Ja. Als je hem gehad hebt, geef je hem weer door. Ja, mensen, ik ben een familieman. Mijn vader, weet u wat mijn vader deed? Dat weten heel weinig mensen. Vind ik het leuk om eens te vertellen. Mijn vader, dames en heren, die was leraar Nederlands. Ja. Ik was leraar Nederlands en, dat... en die man die vond het helemaal niet zo geweldig... dat ik aan het toneel wilde gaan. Want ik weet nog dat ik tegen hem zei... Pa, hoe zou u het vinden als ik aan het toneel ging? Ik het hem nog zeggen. Dus het een jongen. Dan zal ik je een peer op je muil geven... <lacht> dat het wind van je ogen dwars voor je kont gaat staan... Leraar Nederlanders. zijn mensen, maar ik heb het over mijn, over mijn hobby's. Versjes maken, foto's maken. En weet je wat ik ook zo graag doe? Koken. Koken, dat is een leuke hobby, mensen, voor mannen. Nou ja, luister, het is leuk, maar het valt, het valt ook wel eens tegen natuurlijk. Hè. Want zoals vorige week bijvoorbeeld, er vond ik niks aan. Toen moest ik ineens koken voor een volle neef. Nou, dat verlies. Koken voor een volle neef, dat is niet erg. Hij kwam ook zo vol binnen altijd. En hij zat zo ordinair te eten. Ordinair. Kijk, dat iemand kip eet met de handen, dat vind ik helemaal niet erg. Maar kip is soep, dat vind ik toch Maar heb ik de volgende week gasten. En dat is net een tegenovergestelde. Dat, is, dat zijn fijnproevers. Dat is een fijn dat zijn fijn en smullertjes. Maar zegt erbij: dat is heel chic volk. Dat is, uh... is poepchic volk. <lacht> Jawel. Zij is een, een baronesje, uh, Charlotte de Laïti. <lacht> dat klinkt al mooi, vind ik, hè? Charlotte de Laïti. En de man komt ook mee: Jo, Jo de Laïti. GELACH Jodelaite, ja, het klinkt een beetje Zwitsers, ja, ja. Ja, nou snap ik het ook, ja, ja, ja, ja. Jodelaite, die klinkt wat Zwitsers, ja, ja. Ja, ze wonen in Zwitserland, ze hebben daar een skelet en dat zijn... Uh... Ja. Zeg, en hij was dik geworden, Jo was dik. Maar ja, die heeft een kuur gedaan en dat heeft geholpen. Ja, heeft een bananenkuur gedaan. Er loopt iets voorover nou, maar... ik heb in het begin van de avond gezegd, mensen, ik, ik ga niet kuren. Ik pijnst er niet over. Zei er... Weet je wat je moet doen? Bewegen en, en nog eens bewegen. Altijd bewegen. Nou, dat doe ik. Ik beweeg. Ja, nou zit ik even, maar normaal ik beweeg en sport mensen. ik heb mijn leven lang heb ik sport gedaan ik heb in de voetbal gezeten ik heb in de tennis gezeten ik heb in de box gezeten ik heb, in de... ik heb een jaar in de box gezeten mijn broer nog iets langer maar ja hij zat met zijn kop tussen de spijlen ja ik heb van alles gedaan van sport je kan het zo gek niet noemen ik heb uh, speerwerpen gedaan. Ik heb... heet uh, het? Discus. Uh, uh, discus, wat ik zeg ik? Viscus uh, Kogelstoten. Ken je dat? Heb ik ook gedaan. Kogelstoten met die koude kogel, weet je wel? Die hou je dan zo bij je oren. Zo om de kogel warm te maken. Hè? Tenminste, als je warme oren hebt kogelstoten, 12 meter, hè? En hardlopen heb ik ook gedaan, ook 12 meter. <lacht> Je kan het zo gek niet verzinnen zwemmen, kano, verspringen. Ja, dat was te gek, ik sprong te ver. <lacht> ik moest met de fiets terug, het was gewoon... <lacht> maar ja, mensen, de grote sport van deze tijd, dat weten u natuurlijk allemaal, en zeker van dit land, is dus voetbal. Voetballen, dat is het. hè. En die mensen die worden allemaal miljonair. Ja, ik gun het ze. Ik vind het best, hoor. Dat is ook weer iets wat nou kan. En dat kon vroeger helemaal niet. Vroeger kon je met voetballen je geen stuiver verdienen. Ik, ik heb het zelf gedaan. Ik was vroeger bij zo'n clubje, maar er was geen stuiver mee te verdienen. Ik zeg erbij, de club was ook uh, matig, hoor. De club was niks. Nee, was niks. Substantie, ja, dat was zo'n... Ja, je hoort al aan de naam dat het niks is, hè? Substantia was niks. Kieper was 76. Maar ja, die was 60 jaar lid. En die konden ze niet passeren. Hè? Even nog een keeper tot zijn 84ste. Toen hebben ze een begraaf in het strafschopgebied. Hè? Ja, maar mensen, dat is, ik maak nou gekheid, maar het is eigenlijk toch een kern van waarheid in. Want vroeger kon toch niks? Ik bedoel, laten we nou blij zijn dat we nou leven, want het is toch een heel andere wereld. De, de kinderen hier, vragen het ze, die hebben, die hebben op school hebben die al, al, al uh, lichamelijke opvoeding. <lacht> nou, dat heb ik nooit gehad. Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik heb mijn lichaam zelf opgevoed. Dan had je toch niet mensen vroeger op school lichamelijke opvoeding? Zak lopen. Ja. Dat was alles. Dan moest je in zo'n jute zak. Kan me dat nog goed herinneren? Dan moest je in zo'n jute zak en dan zo van... En wie dan het eerst aan de streep was, die had gewonnen. Nou, ik heb nooit gewonnen. Ik was altijd twee. Er was altijd één zak, die liep nog harder dan één. Ik ga er even zitten, mensen. Ik vind het gezellig. Ik vind het een leuke avond. Ik vind het leuk dat jullie gekomen zijn. Anders had ik hier alleen gezeten. Met mijn lakschoenen. Nou ja, dat is ook weer zoiets, mensen. Maar je luister, als ik, als ik diezelfde lakschoenen... als ik die vroeger had gehad... nou, dan was ik blij geweest. Want vroeger had ik niks. Gaat de laatste jaren gelukkig beter, maar... Uh... Nee, maar er werd tijd ook, hoor, want, uh... Ik ben nu opgevoed in Weelden of met, met cadeaus of met geschenken, dat heb ik nooit gekend. In mijn hele jeugd, ik kreeg, ik kreeg nooit cadeaus, ik kan me niet herinneren. Als ik jarig was, ook niet, kreeg ik niks. Ja, een hand. Nu <lacht> zat niks in. Nee, er zat niets in, ik voelde nog te verdinden. Dan stond je te schudden met niks. Ik stelde niks voor, zo'n hele verjaardag was niks. Kwam ik, s morgens kwam ik de trap af. Dan stond de hele familie in de gang. En de zomer is allemaal lang zal die leven. Nou, word je vet van. Ik vond trouwens een slap liedje ook. Lang zal hij leven in de gloria. Ja. Waar is dat? <lacht> ik vind het een onintelligente tekst. En dan riep mijn vader nog drie keer hip hip hip. Dan kon ik ook geen touwen vastknopen. En dan riepen de andere hoera. Slaat ook eens een tang over vuur.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 Bionda met One For You and One For Me. One for me. One for you. Je luistert naar uh, ZFM Lunch. Als je nog moet lunchen, dan ben je een beetje aan de later kant... maar dan toch een hele smakelijke lunch toegewenst. Ik denk dat ik tegen de meesten kan zeggen goede bekomst. Dit is het, uh, ik mag wel zeggen, gezellige stemgeluid van André van Duin. Gezellige medley. En daar schreef ik duizendmaal je naam Op mijn klavet, je fotootje gezet En nu we kijken naar de maan. Hoe mooie Nelly van de heupel zou jij nog bestaan Breng eens een zonnetje onder de mensen Een blij gezicht te zien Doet je toch goed Vervul zo nu en dan de wensen een beetje levensvrucht schenkt nieuwe moed breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien doet je toch goed vervol zo nu en dan een liefste wensen het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet die maar rijken een krabbedijken, is, is een kind van melk en bloed. Melk en en maar een hij Doe de dag van een echte zeeman goed. Waar blijft die ouderwetse winter die zo vaak op foto staat met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat. Mist de warme chocolade uit het kraampje op de baan Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan Veel moeier dan het mooiste schilderij Ben jij mijn lieveling, ben jij De glans van je haar en de blos op je gezicht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 Amanda Lear was dit, de luisteraars. En uh, ik heb wat vragen van luisteraars op Facebook... die vragen zich af, is dat nou een man met een uh, wat vrouwelijke inslag... of is dat nou een vrouw met een wat mannelijke inslag? Nou, ik denk het laatste. Nou, sterker nog, het is een vrouw. Amanda Lear die begon in de jaren 60 uh, als mannequin. Ze werkte onder meer samen met uh, Paco Roban. En uh, eind jaren 60 wenden ze zich als danseres... in de Crazy Horse Saloon in Parijs. Uh, fotograaf Brian Duffy kwam, haar, uh, uh, uh, kwam daar met haar in contact via uh, Monty Landis... en fotografeerde haar voor Nova Magazine, met als onderwerp... How to undress in front of your uh, husband. Nou, Amanda Leer is dus een vrouw en ik vind het een beetje uh, zo'n dame die ook... Uh, net als Grace Jones, die kent u ook wel, dat is die donkere dame... die ook een James Bond film heeft meegedaan... Ja, ook zo'n zware stem. En uh, dat is bijvoorbeeld goed te horen in La Vie en Rose. Dat is een lekker lang nummer, dus dan kan ik eventjes uh, nog een bakkie intappen. Eh, tot zo. Rij niet helemaal, want uh, straks moet het Niels er ook in. Hij duurt namelijk 7,5 minuten, het nummer. Ja. Ik zal hem even een beetje doorjassen, luisteraars. Het is allemaal nog instrumentaal wat hoor. hoort. Heb je nou beginnen te passen? bij CFM van Zandvoort luisteraars. Vanwege hemelvaartdag is het gemeentehuis aankomende donderdag en vrijdag, en vrijdag noemen ze dan de Brugdag, gesloten. Nou, dat geldt ook voor de remise. Op maandag 18 bij, dan kunt u daar weer terecht. Dan het Zandvoorts Museum. Vroeger vond ik dat mijn moeder beter kon tekenen dan mijn vader Herman, zegt Lola Brood tijdens haar openingswoord. Mijn vader vond dat niet leuk, maar nu zie ik wel in dat het moeilijk is om origineel te zijn en net even iets anders te zijn dan de rest. Ontpopt is de naam van de expositie die gastcurator Frans Tolk heeft samengesteld voor het Zandvoort Museum. Hij benadert 18 kunstenaars die nationaal en internationaal als popart kunstenaars bekend staan. Iedereen is meteen razend enthousiast om hun werken in Zandvoort te mogen exposeren. Binnen de pophart heeft iedere kunstenaar zijn of haar eigen stijl. De schilderijen zijn kleurig en bevatten soms alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ze zijn soms ironisch, door vergroting of herhaling, of door ongebruikelijke materialen. Ook komen thema's uit stripverhalen voor, uit reclame, televisie of kranten aan bod, zo vertelt Storm. Maken van kunst moet uit je hart komen, zegt Lalo Brood. Maar je moet ook een manier vinden om het net weer even anders te doen en je, zult je zo te onderscheiden. Popart is een kunst waarvan ieder denkt dat je het ook zelf kan maken. Maar als je het probeert, lukt dat niet, want niet iedereen heeft die creativiteit. Lola is gekleed in zelfontworpen kleding die het ode brengt aan haar vader. Ze noemt het de Rock and Roll Junkie Collection. De expositie is te bewonderen tot en met 21 juli 2015. De toegang is 3 euro en tot 18 jaar is het gratis. Allemaal in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluwestraat nummer 1 in Zandvoort. Overigens luisteraars gesloten op de maandag en de dinsdag. Oh, nou. De provincie Noord-Holland begint eind augustus met groot onderhoud aan de Zeeweg, de N200, in de gemeente Bloemendaal. Dinsdagavond 26 mei is een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden... In het bezoekerscentrum de Kellmerduinen... gevestigd aan de zeeweg nummer 12 in Overveen. Dat vindt plaats tussen vijf uur middags en half acht s avonds. De zeeweg wordt opnieuw geasfalteerd. Ook wil de provincie fietsers en scooters en bromfietsers scheiden. Het fietspad aan de noordzijde wordt bestemd voor fietsverkeer in twee richtingen... en het fietspad aan de zuidzijde voor scooters en brommers in twee richtingen. Ook worden parkeerplaatsen opgeheven of omgevormd tot plaatsen... waarin alleen nog gestopt mag worden als je pech hebt. Rotonde Brouwers, Kolkweg en Overveen wordt aangepakt. Bushaltes worden beter toegankelijk gemaakt voor minder valide. Er komen nieuwe links en rechts afstroken. En ook wordt gekeken naar de verkeersborden, naar de verkeerslichten en de openbare verlichting. Bovendien komen er heuveltjes langs een gedeelte van de zeeweg om foutparkeren tegen te gaan. En wordt een voetgangeroversteek verplaatst. Tijdens de bijeenkomst 26 mei kunnen belangstellenden de ontwerptekeningen bekijken deskundigen van de provincie zijn aanwezig om vragen erover te beantwoorden. Het gaat dan om het ontwerp, maar ook over de uitvoering daarvan. Er zijn gratis uitrijdkaarten beschikbaar. Meer informatie kunt u krijgen op www.noord-holland.nl Of u kunt bellen met telefoonnummer 0800 0200 600 0800 0200 600. En dat is een gratis nummer. Gisteren heerlijk weer in onze provincie, luisteraars. In Amsterdam was het het warmst, daar werd het maar liefst 25 graden. ook aan de kust, bij Zandvoort en Wijk aan Zee was het prima vertoeven. Het was daar de hele dag rond de 23 graden. In de kop van Noord-Holland was het gisteren het koelst, daar werd het maximaal 22 graden. En in Limburg, landelijk gezien het allerheetst, daar werd het 27,6 graden. Nou, of het nou door de warmte kwam, luisteraars... Maar een man heeft gisteravond in Amsterdam... de ramen uit een politieauto getrapt... toen hij werd aangehouden in Amsterdam. Dat gebeurde s'avonds rond een uur of negen... op de kruising van de straat en de Jan-Eversenstraat in Amsterdam-West. De man werd aangehouden omdat hij zich agressief gedroeg. Een woordvoerder van de politie laat weten... dat hij met een stok achter omstanders aanzat. Toen de agenten hem in de auto hadden gezet... ging hij door het lint, trapte de ramen van de wagen door... en ook bespuurde hij een van de agenten die hem aanhield... De man is naar het politiebureau gebracht. Ook op andere plekken in de stad vonden maandagavond opstootjes plaats. Zo werd er gevocht in het Vondelpark, aan de Nicolaas Ruiverstraat en aan de HJE Wenkenbachweg. En dat is in Oost. Volgens de politie gaat het overigens om kleinere incidenten. Dan even naar Haarlem. De 17-jarige Laura Gravenmaker wordt vermist. Ze is sinds 1 mei spoorloos. Laura is overigens voor het laatst gezien ook in de gemeente Haarlem. En wie tips heeft over haar mogelijke verblijfplaats, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0800 6070. Ik herhaal: telefoonnummer 0800 6070. Het meisje werd in 2012 ook vermist, samen met een andere Laura uit Zandpoort. Nog 2,5 weken en dan staat Hoofddorp weer 4 dagen lang bol van de live-optredens. ...tijdens de 21ste editie van het Meer Jazz Festival. Alle zalen van het cultuurgebouw worden van 28 tot en met 31 mei weer ten volle benut. Ook het Raadhuisplein is van ouds toneel van verschillende optredens. Het festival wordt donderdag 28 mei geopend met het bekende Jazzing Up... ...in een vijftal hoofddorpse cafés. Vanaf vrijdag barst dan het grote programma los... Dan verplaatsen we ons even naar Heemskerk. Een donkergroene bus is vannacht gestolen in de wegakker in Heemskerk. De eigenaar, een zelfstandig dorp, zit met zijn handen in het haar... want nu kan hij zijn werk niet meer doen. Joost Meijer, zo heette man uit Heemskerk, ontdekte de diefstal vanochtend rond 8 uur... toen hij de deur uitging op weg naar een klus. Meijer is eigen baas en zijn bus is natuurlijk zijn alles... In de bus lagen onder meer stijgermateriaal, al zijn gereedschap en ook een betonmixer. Ik heb genoeg werk, maar het wordt lastig om dat allemaal uit te voeren zonder mijn spullen, laat de aangeslagen door weten. De bus kocht hij twee jaar geleden van zijn leermeester. Apentrots is hij erop, al een goede verdien van de door. Zomaar een nieuwe bus kopen zit er helaas niet in. En Meijer is ook niet verzekerd voor de inboedel, dus naast zijn gereedschap kan hij ook fluiten. Ondanks dat de stukendoor zwaar gedupeerd is door de diefstal... gaat hij zeker niet met de pakken neerzitten. Vormorgen ga ik een aanhanger huren... zodat ik toch nog wat werk kan doen. Nou, luisteraars, heb je iets verdachts gezien? Vannacht in Heemskerk of weet je waar de bus is? Stuur dan een mailtje naar internet.rtvnoordholland.nl Het gaat om een bus van het merk Mercedes... met het kenteken VXJX90. Ik herhaal... Het gaat om een bus van het merk Mercedes met het kenteken VXJX90. We verplaatsen ons even naar Horen. Dien Sanders, het buurtje van Ben en Jamie Sanders, heeft RTL-boervervaart-presentator Albert Verlinde persoonlijk bedreigd. Dat wordt gemeld door Shownews op de website... Tegenover de camera's van Show laat Dien weten dat hij het niet eens is met de manier waarop RTL Boulevard bericht heeft over de vechtpartij die plaatsvond tussen zijn buurs Ben en Jamie en een verkeersregelaar in Hoorn, dat gebeurde vorige week. Vervolgens richt hij zich tot Albert Verlinde. Ik hoop dat jullie dit gaan uitzenden, kwalbert Verlinde. Jou moet ik niet tegenkomen in een donker steegje, want ik sloop je. Advocaatmeester Plasman heeft aan Shonews laten weten... dat deze woorden opgevat kunnen worden als een strafbare bedreiging... waarvan Verlinde aangifte zou kunnen doen. De broers Ben en Jamie Sanders... u kent Ben Sanders natuurlijk van The Voice of Holland... moeten 30 juli voor de rechter verschijnen... voor het mishandelen van een verkeersregelaar... en dat gebeurde op Bevrijdingsdag. Het duo takelde de verkeersregelaar dermate toe... dat hij er een hersenschudding aan overhield... De beide mannen worden aangeklaagd voor openbare geweldpleging. Het management van Dien Sanders heeft aan NU.nl laten weten... NU.nl, zo kun je het ook zeggen... dat hij spijt heeft van zijn uitspraak. Volgens een woordvoerder krijgt Albert Verlinde bij ontmoeting met uh, Dien Sanders gewoon een hand. Nou, ik hoop dat het allemaal met de sister afloopt. Gewoon fiets nummer 3 in een maand Inclusief de sleutel. Die oproep plaatste Lisa uit Horend vandaag op Facebook. Ze staat voor een raadsel. Voor haar huis staan steeds vaker verdwaalde fietsen. Lisa heeft geen idee van wie de fietsen zijn. Het begon allemaal met een scooter en een motor die voor de deur stonden. Lisa dacht dat ze van de buren waren, maar later bleken de motorvoertuigen gestolen te zijn. Ook fietsen. Er staan steeds meer verschillende fietsen zonder slot voor de deur. De afgelopen maand al drie stuks... Wij wonen hier nu ongeveer een halfjaartje en een tijdje geleden stond er steeds een motor of een scooter. stond stonden hier voor de deur, maar we dachten dat het is van de buren, maar uiteindelijk bleek daar dus een keertje een gestolen scooter te staan. En die was ook van een bekende van onze buren. En dat was toen een tijdje niet meer geweest en nu sinds een tijdje staan er steeds fietsen zonder slot voor onze deur. Uh, soms staan ze er een tijdje en dan worden ze weer opgehaald en soms staan ze er echt heel kort. Dus ik heb geen idee van wie het ook is. Ik vind het wel bijzonder, maar ik denk dat ze meestal wel zijn gejapt, want ze staan open en pas stond er een uh, postcode loterij fiets. Mm -hmm. Maar er staat altijd zo'n frame nummertje op en dat was ook helemaal weggespoten. Dus ik neem aan dat ze gewoon gestolen zijn. En het is ook nooit een heel mooie fiets. Het is niet dat er een mooie dure betaal staat of iets dergelijks, maar het zijn altijd kroegfietsen of iets dergelijks. Ze vermoedt dat de ruimte voor haar schuur als tijdelijke opslagplaats wordt gebruikt door fietsendieven. Nou, tot zover horen. Dat het weer bij van zand voert. De ochtend verliep overwegend bewolkt en lokaal viel er een bui. Vanmiddag vooral in het noorden kans op het regen. Geleidelijk in het westen de zon door. En vanavond volgen in het hele land opklaringen. Morgen is het heerlijk weer, luisteraars, met zonnige periode en maxima rond de 17 graden. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden, ik zei het al, de grootste kans op een beetje regen. Later in de middag breekt in het westen de zon door. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind en de maxima liggen tussen de 15 graden aan de noordwestkust en 20 graden in Limburg. Vanavond dan breiden de opklaringen zich uit over het hele land... De wind waakt dan zwak en de komende nacht daalt de temperatuur... na een graad of 6 aan de kust tot 9 graden in het binnenland. Morgen is het heerlijk lenteweer. Aan het begin van de ochtend schijnt de zon uitbundig. en Daarna ontstaan er wel wat stapelwolken... maar ook in de middag zijn er flinke zonnige perioden te verwachten. Het blijft droog en de temperatuur stijgt na een graad of 14 op de Wadden... 17 in de Randstad en 19 graden in het zuiden van het land. En daarbij staat er een meest matige westenwind... Donderdag komt een voltaal systeem dichterbij. In de ochtend schijnt op vele plaatsen de zon nog... met in de noordelijke provincies wolkenvelden. In de middag echter dan neemt de hoge bewolking vanuit het zuidwesten toe. Maar de neerslag laat nog even op zich wachten. Het wordt de graad of 13 in het noorden tot 18 graden in het zuiden. In de avond zijn er perioden met regen te verwachten... en omdat het neerslaggebied vertraagt kan de regen in de nacht... dan vrijdag nog wel een tijdje aanhouden... Vrijdag dan uh, trekt die neerslag langzaam weg en smiddag dan zal het in het noorden als eerste zonnig zijn. Tegen de avond volgen er meer opklaringen en in Limburg blijft de bewolking het langst hangen. Het wordt gemiddeld 16 graden. Nou, de dagen daarna is het wisselvallig lenteweer met maximaal tussen 13 en 17 graden. Tot zover het weer bij ZFM's antwoord. Ja, nou, ik kijk nu naar buiten. Ja, heel flauw zonnetje af en toe door de wolken. Dus uh, misschien dat we vanmiddag nog even in het zonnetje kunnen zitten, luisteraars. 14 mei is het en dan moet u die dag eens eventjes goed in de gaten houden. Want rond de klok van 6 uur gaat Willem Bruist weer 2 uur heerlijke sol- en temmelomotan muziek draaien. Zoals hij dat ook deed in de nacht van 7 op 8 mei. Toen hij een hele nacht hier die heerlijke muziek heeft verzorgd. Maar er zijn altijd mensen ja, die konden niet luisteren of voor wat voor reden dan ook. En die vinden het wel leuk als er straks nog weer 2 uurtjes voorbij komen met die heerlijke muziek. En dat gebeurt dus 14 mei. Uh, tussen de klok van zes uur s'avonds en de klok van acht uur. Dus uh, ja, terwijl u misschien zit uh, te eten. Uh, nou, ik zou zeggen, luister naar Willem. Misschien komt dit ook wel voorbij. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes.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 Autos Redding, ja. En 14 mei, helemaal van dag om 6 uur s'avonds. Dus nog veel meer heerlijke Soul- en Tamlermotorhand-muziek. Ik ga even een nummer draaien voor uh, mijn vriendin Yvonne Nijssen. Die luistert in Bloemendaal mee. En ik weet dat ze verder is van Elvis Presley. Yvonne, deze is voor jou. Here. Now or never, My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near, the time is here at last. It's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 It's no, never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. hold back the night the trams, ja luisteraars en zei het al 14 mei, eh, vanaf 6 uur en tot 8 uur, lekkere solo muziek en uh, Tempemota met Willem Bruist, maar wat leuk is in uh, Café Neuf, dat is de volgende dag op de 15e mei, op vrijdag, daar moet u eigenlijk de avond ook uh, vrijmaken en uh, lekker naar Café Neuf gaan, hier in Zandvoort, want uh, dan is er live muziek daar, uh, er zijn een aantal bandjes en daar is ook uh, daartussendoor natuurlijk weer uh, lekkere muziek van Willem Bruist. Kunt u hem eens live ontmoeten? Krijgt u vast uh, z'n handtekeningen? Hij zegt, ik, ik neem uh, 30 handtekeningen mee. Dus de eerste 30 die komen, die krijgen allemaal een handtekening. Uh, op bovenbil of uh, op de borst, maakt allemaal niet uit. <totroog> Waar u wil. <tousse> nou, dan wel een Op een stokje gewoon lekkere muziek, dus soul. Hij gaat ook nog reggae draaien aan het eind vanavond. Blues gaat hij draaien, van alles wat. En natuurlijk live bandjes tussendoor. Nou, dat is een één uh, grote muzikale. Uh, hoe zeg je dat? Uh, een groot muzikaal festijn, feest. Ja. 15, 15 mei aankomende vrijdag in uh, Café 9. Café 9 en die krijgen van mij dan een dikke 10 natuurlijk Muziek, -muziek uh, dat alles bij Café Nef, luisteraars. Nou, dat is dus uh, vrijdag. Uh, eens even kijken, wat, wat, uh, wat, o, ik kijk op mijn klokje. Nou, wat, wat gaat dat snel, he? die twee uur is ongelooflijk. Het is alweer uh, vijf voor twee. Dat betekent dat ik uh, mijn laatste liedje alweer moet uh, gaan uitkiezen voor u. Uh, laat ik nou eens eindigen met uh, wat Nederlandstalig, want het is uh, uh, hoofdzakelijk Engels geweest uh, wat, uh, wat de klok slaat. Nou, heb ik ooit gezegd dat ik van u hou, luisteraars? Heb ik dat ooit gezegd? Nou, bij deze. Cluzo. Koentje Wouters, die zingt het in het Nederlands. Have I told you lately that I love you? Get it, hè? Maar het is best wel een hele mooie Nederlandse versie, dit hoor. Een mooie Nederlandse versie ook, ja. Dank je voor het luisteren allemaal. Ik wens je een hele goede koninginnen. Ach, koningendag moet je mij horen. dag. Ik hoop niet, letterlijk. Ik blijf gewoon nog eventjes op de aardboor rondlopen. En, uh, maar geniet, uh, geniet van, uh, van je vrije dagen. Want je zal ongetwijfeld vrijdag ook vrij hebben. Nou, een heel lang weekend voor uh, sommige mensen. Geniet ervan, hè. Tot gauw. Hoi, hoi. Oh ja, donderdagavond ben ik er weer tussen tien en twaalf. Met, uh, tussen app en vloed. Tot dan.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 op mij als de zon Aan het eind van de dag zie ik steeds weer die lach om je mond Heb ik ooit gezegd dat ik je lief